Met het De Servische Staatsdag aan het Joegoslavië Tribunaal in Den Haag. Vijftien jaar geleden werd hij door het tribunaal aangeklaagd voor genocide. Vanochtend werd Mladic opgepakt in het dorpje Lazarevo, zo'n 60 kilometer ten noorden van Belgrado. Het is niet bekend hoe lang hij daar al was. De 69-jarige Mladic had een andere identiteit aangenomen en noemde zich Milorad Komadic... Mladic is de laatste voortvluchtige hoofdrolspeler uit de Bosnische Oorlog van de jaren 90. Hij was de hoogste militair van het Bosnisch-Servische leger. Mladic gaf leiding aan het wegvoeren en vermoorden van bijna 8000 moslimmannen in Srebrenica in 1995, waar Nederlandse militairen machteloos hadden toegekeken toen de enclave viel. Ook leidde Mladic de jarenlange belegering van Sarajevo, waar 10.000 burgers omkwamen en sluipschutters vanaf de daken op burgers schoten. Verder was hij betrokken bij andere zuiveringen in Bosnië waar Kroaten en moslims verdreven werden uit gebieden die door de Serviërs waren veroverd. De Servische president Taric is blij met de arrestatie en zei dat alle oorlogsmisdadigers moeten worden berecht. Hij prees de Servische inlichtingendiensten die er volgens hem alles aan hebben gedaan om Nadic te pakken te krijgen. Volgens Tarić komt een lidmaatschap van de Europese Unie voor Servië nu dichterbij. Premier Rutte spreekt voor een heel bijzonder moment voor heel veel mensen. Hij denkt daarbij vooral aan militairen van Dutchbat en aan nabestaanden van slachtoffers. Hiermee zie je dat je in de wereld niet wegkomt met dit soort vreselijke misdaden, zegt de premier. Uiteindelijk worden mensen achtervolgd en gepakt en dan zal het recht zegen vieren, zei Rutte. Volgens de premier kan nu niet al gezegd worden dat Servië lid kan worden van de Europese Unie. Arrestatie van Mladic was een van de voorwaarden, maar niet de enige, al dus Rutte. Hij vindt het belangrijk dat Nadiet zich nu verantwoordt voor het Joegoslavië tribunaal. Het weer overwege de wolk met een enkele bui, temperatuur van 16 graden aan zee tot 22 inwaarts. Dit, Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Blarikum 3 kilometer. Op de A4 Amsterdam Den Haag voor Zoete 5. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 6. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Harmelen en Nieuwebrug 5 kilometer. A16 Breda-Rotterdam voor de randweg Dordrecht 2 kilometer. Dat komt er een ongeluk op de andere rijbaan. Op de A16 van Rotterdam naar Breda bij de Moerdijkbrug is een vrachtwagen gekanteld. Er zaten 7 kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. Verkeer van Rotterdam naar Breda kan beter omrijden via Gorkum over de A15 en de A27. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda staat voor knopen de Bregseplein een file van 4 kilometer. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer.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 This is sh-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 Get you. 6.9. Zie Zfn. Zfn. Happy boo.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 are gonna blind me, but I won't feel blue, like I always do, cause somewhere in the crowd there's